7 uur, Jopboot, met het NOS-journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil meer zekerheden van het kabinet... bij de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Veel gemeenten zijn bang voor de financiële risico's, zegt VNG-voorzitter Jorrit Sma. Vorige maand sloot de VNG een bestuursakkoord met het Rijk. Daarin staat onder meer dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de sociale werkvoorziening. Ze moeten daarop meteen fors gaan bezuinigen. Tijdens drie informatiebijeenkomsten van de VNG bleek dat veel gemeenten bang zijn dat ze straks veel geld moeten bijleggen. Ze dreigen daarom tegen het akkoord te stemmen. VNG-voorzitter Jorritzma zegt nu dat het Rijk de financiële risico's voor de gemeente moet wegnemen. De documentaire Maxima Portret van een Prinses zal niet alleen in Nederland worden uitgezonden. De NOS-productie ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag is gekocht door de ZDF. De Duitse tv-zender zal de documentaire op 17 mei, de verjaardag van de prinses, uitzenden. In Nederland is de Maxima special een dag eerder te zien op maandagavond. Documentairemaker Etienne Glebeek volgde Maxima gedurende negen maanden tijdens haar werkzaamheden voor financiële bewustwording in binnen- en buitenland, tijdens werkbezoeken in Nederland en hij filmde de prinses met haar gezin op Villa Eikenhorst. Verslaggever Dominique van der Heijden sprak op vier verschillende momenten met Maxima. In het Nationaal Park de Weerribbe-Wiede is een zeer zeldzame libellensoort gezien. Het gaat om de sierlijke witsnuitlibellen, die sinds de jaren 70 niet meer is waargenomen in Nederland. Vorig jaar waren er larven van het diertje gevonden in het gebied, maar die zijn niet uitgekomen. Volgens deskundigen zijn de larven nu wel levensvatbaar dankzij de zuiverheid van het water in de weerribben. Er zijn vier vrouwtjes en één mannetje van de sierlijke witsnuitlibellen waargenomen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, vrijwel overal droog. Morgen periode met zon en in de middag kans op een bui. Het wordt 13 graden langs de kust tot 18 graden in het oosten. In het weekend bewolkt, buiig en ook vrij fris. Dit was het NOS Journaal. Ah, We hebben verkeersinformatie. Hij is nagenoeg voorbij, de avondspits. Maar toch staan er nog een paar files. En die hebben vooral te maken met ongelukken. Bij Amsterdam, op de eerste A4, Den Haag Amsterdam. Bij Dorp 5 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. In Amsterdam blijft de druk op de Ringweg, op de A10. Er staat langs de langste file tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid, 5 kilometer. Op de A15, Rotterdam naar Gorkum, na een ongeluk bij Gorkum, 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En het ging ook mis op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Dus de Schiedam en het Kleinpolderplein staat 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van uw ooglezerbehandeling bij Vision Clinics.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast belichaamt het ondernemerschap... waar de Hollandse natie ooit zo beroemd om werd. Want hij bedacht en schreef vele boeken die wereldhits werden. En wat helpt is dat hij al meer dan 30 jaar in Amerika woont. Want dat land is gek op creatieve geesten... die elke minuut van de dag media-ready zijn. En dus is hij daar... Een graag geziene gast in alle grote talkshows. Hier is Joost Elvers. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van donderdag 12 mei... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Als u vragen wilt stellen of commentaar wilt leveren... doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Daar is een gastenboek en dan kunt u uw mededeling, uw vraag... Achterlaat. Joost Elvis is nu hier en binnenkort zit hij weer op het vliegtuig terug naar New York. Dus wees snel en doe het nu. Joost Elvis, welkom. Leuk hier te zijn. Ja, u bent uh, vanochtend geland. Zo is het. En uh, wat was eigenlijk het eerste wat u opviel toen u weer in Nederland was? Um, ja, door de global warming hebben we eindelijk Middellandse zeeklimaat hier. Ik bedoel, Dat is anders dan uit mijn jeugd hier. Dat het je... was warm toen u aankwam. Ja, maar toen ik als kind uh, naar bergen, naar, naar zee ging... dan uh, ging je met stralende zon naar zee... en dan ging het meteen regen als je aankwam. En dan ging je weer naar huis en dan ging de zon weer schijnen. Dat is nu allemaal stabiel. We zijn nu in het Middellandse zeeklimaat. En kunt u daar dan toch onbekommerd van genieten... terwijl u weet dat de oorzaak daarvan uh, niet bepaald een fraaie is? Ja, hier wel. Want uh, de wereldzeeën gaan natuurlijk deze eeuw... Uh, uh, drastisch stijgen. En ik verkoop ook in, in Amerika... dat men, wanneer Manhattan wat, en, en Long Island uh, onder water gaan... dan uh, gaan wij nog vrolijk door hier. Want ik ben geboren en getogen zes meter onder de waterspiegel in ja. Amsterdam. Ja, dus kunt u, dus kun, als kunt dat u dan uh, komen, die zes bedoel. meter kan hier rustig acht of negen meter worden... dan hebben wij onze miljoenen in de richting van uh, Rijkswaterstaat... al heel goed uitgegeven gisteren. Ja. En, maar, en hoe is het voor u emotioneel om eigenlijk terug in uw geboorteland te zijn? Um, ik ben gek op Nederland. Ik ben vooral gek op mijn geboortestad Amsterdam. Ik ben een Amsterdammer. Ik ben een porter van Amsterdam. De Republiek Amsterdam. Eigenlijk, Nederland interesseert me minder dan Amsterdam. Ja. Goed, we gaan nu toch even naar Amerika. Want die stad waar u al die jaren al woont, in New York... die heeft vandaag twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht... dat ze terreurdaden in de stad wilden plegen. Dat is, komt vaker voor. Dat meldt de New York Times net. De twee zouden hebben geprobeerd handgranaten en vuurwapens te kopen. Hun identiteit is nog onduidelijk. Hun plannen zouden in de beginfase verkeren. En de mannen bespraken een aanval op een synagoge... en hadden volgens anonieme bronnen binnen het politieapparaat... geen specifiek doelwit. Hoe, hoe, hoe sterk leeft u eigenlijk nog met de angst... De angst voor nog een aanslag in New York? Uh, ik leef niet met die angst. Uh, een, een terrorisme wint alleen als je bang bent. Als je niet bang voor bent, dan zijn dat speldenprikken. Mm -hmm. Incidentele speldenprikken. Dus je, uh, terrorisme kan alleen bestreden worden door niet, er niet bang voor te zijn. Als je collectieve angst, dan uh, zijn ze aan de winnende hand. Ja. Vond u dit ook uh, zo rond, na, nou ja, laat ik zeggen, vlak na 9-11? Want u was, u was bijna ter plekke toen. Ik was ter plekke. Um, wij lagen in bed nog uh, koffie te drinken en de krant te lezen. En opeens ging de, um, de, de verkeershelikopter die het, het, de opstopping in het verkeer volgt, uh, in spitsuur, uh, opeens stond die uh, de camera op uh, de Twin Towers en daar was een vliegtuig ingevlogen. En mijn vrouw, Amerikaanse vrouw, die zei... oh, een ongeluk. En ik zei, nee, a terrorist attack on New York. Ze zei, nee, dat heeft nog nooit plaatsgevonden. Ik zeg, nou, het, het heeft nu plaatsgevonden. En toen zei ze, wat ga je nu doen? Ik zeg, ik ben mijn broek aan het aantrekken. Ik zeg... Waarom trek je je broek aan? Ik zeg, omdat ik uh, het op straat wil zien. Want ik heb oorlog. Uh, mijn ouders waren in de oorlog. Ik ben in 1946 geboren. Ik wil één op één niet op televisie zie ik iedere dag oorlog. Nu is er oorlog in mijn stad. Ik wil het op straat zien met blote oog. En, ho en hoe heeft u die oorlog beleefd? Je meen die oorlogsdag? Ja. Yeah. Um, uh, als een droom... Het was als een droom, opeens zaten er 2000 militairen... op het speelveldje aan de overkant van de straat. Alle, alle um, uh, restaurants gaven spaghetti in grote bakken voor niets. Uh, iedereen was gemobiliseerd. Iedereen had wit haar van het stof. Uh, het, uh, um, een, een verjaardagspartijtje met goed eten en drinken en cavia ging nog door. Het was allemaal al gekocht. En ze was jarig die dag. Ja. ja, absurde dingen dus ook. Maar u heeft al eens eerder gezegd... dat, dat uw ouders tamelijk beschadigd zijn door de oorlog. U, uw, uw moeder was overigens een verzetsvrouw. Hè? En mijn vader ook, een uh, verzetsman. Een verzetsman. Uh, had, had, kwam dat nog terug toen u, toen, toen u in New York getuige was van wat hier gebeurde? Speelde dat een rol in uw hoofd? Oh, absoluut, een hele grote rol. Uh, uh, mijn ouders waren trouwens niet beschadigd van die oorlog. Ze, hun kinderen beschadigden ze na de oorlog als tweede generatie oorlog. Oh, u beschouwde hen niet als, uh, als beschadigd? Nee, uh, die kwamen daar wel knettergek uit... maar die waren toch minder beschadigd... dan wat ze allemaal aan onzin in hun kinderen stopten. Uh -huh, uh -huh. Ja, en, en wat, wat, is daar, wat kwam daar van boven toen u, toen u daar stond? Uh, ook eindelijk, eindelijk ook een dagje oorlog... Echt waar, dacht u ja. dat? Ja. Een dagje oorlog? Ja. Dat is echt wel een heel opmerkelijk ja uh, Ja, Kijk, ja, en echt, dat, kijk um, uh, toen ik op school zat, op de Motsuri-school in de vroeg 50er jaren... waren er, en dat was een, een geboortegolf, ik ben het eerste jaar... Uh, um, geboortegolf, wat is het, babyboomers. Ja, hè? Ja. Uit 56, ik ben de oudste, jaarlichting, hè? ik ben nu 64. En uh, wij waren grote klassen, er waren klassen, en er was Montessori. Dat zou eigenlijk kleine klassen moeten zijn met persoonlijke aandacht. 25 kinderen tops. Nee, we hadden 38 kinderen. Maar gewoon te veel kinderen. Hmm. En ze wilden ook niet meer scholen bouwen. En ze wisten dat die golf voorbij ging. Dus we werden door die scholen dat... dat puilde uit. Maar een heel klein groepje in de vroeg vijftiger jaren, die oorlog was net vijf, zes jaar geleden afgelopen, dat waren oorlogskinderen. Dat waren de kinderen die uit gehavende oorlogsmilieus kwamen. Mm -hmm. Mm -hmm. En die waren helemaal anders. Want bij ons was het eigenlijk oorlog thuis, terwijl het vrede was. Mm -hmm. Hoe zegt die oorlog eruit? Eh... Uh, uh, uh geestelijke ziekte van ouders en uh, infantiele uh, verbondenheid daarmee. Dus mijn pleegmoeder, mijn eigen moeder, overleed in 1953 toen ik zeven was. En ik kreeg een pleegmoeder die uh, twee jaar in een concentratiekamp had doorgebracht... Die daar kwam daar gek uit. Dus als zij een goede dag had, hadden mijn pleegbroertje Paul een goede dag en ik. En als zij een slechte dag had, uh, hadden wij een slechte dag. We zaten emotioneel als een navelstreng aan haar vast. Mm -hmm. En als uh, wij zeiden, we hebben honger, zei ze. Je weet niet wat honger is, mm -hmm. maar en we hebben pijn. Je weet niet wat pijn is, we hadden ook geen recht op eigen gevoel. Dus we waren. We, ons werd eigenlijk een eigen persoonlijkheid en een eigen emotionele basis uh, ontzegd. We waren emotionele satellieten van haar. En speelt dat eigenlijk nu nog een nadrukkelijke rol in uw leven? Ja, dat speelt iedere dag een rol, ja. Op welke dat manier? Is, uh, Um, want ik heb een, een, een hoogwaardig uh, culturele opvoeding thuis gehad. Maar daardoor ook waren wij, uh, was het allemaal zo neurotisch geladen dat ik niet kon leren. Mijn broer en ik konden niet leren. We konden nauwelijks ons concentreren op de koppen van de krant. Mm -hmm. Dus wat, we zijn dus ongeschoold. Uh, wel heel goed geïnformeerd, maar ongeschoold. Ja, want uw moeder was Emmy Andriessen, de fotografe. Behalve verzetsvrouw ook fotografe. Zeer bekend fotografe. Uw vader was de vormgever, grafisch vormgever en beeldkunstenaar Dick Elvis. Dus het was cultureel zeer... Uh uh, hoogstaand milieu, zullen we maar zeggen. Er gebeurde veel, er was, het was een concert. Ja, ik, dus, ik ben wel geïnitieerd in veel, ja. één op één. En initiatie mis je in het huidige onderwijs. Dus um, uh, dat mensen je inwijden in, ja, in de keuken van de cultuur. Dat is een privilege. Dus dat, daar vanuit, vanuit die kracht kan ik werken. Uh, kan ik ook uh, ja, met veel generaties tegelijk omgaan. Met veel met soorten creativiteit omgaan. Ja. En soorten mensen. Ik ben uh, van alle markten thuis. Maar er zit wel ook een hele neurotische zwakke uh, um, persoonlijke basis die mij kwetsbaar houdt, maar ook menselijk, omdat ik wel ook weet dat, uh, dat ik dus niet, uh, ja, ik ook uh, kwetsbaar ben. Die ervaart nog steeds dagelijks dat u. Oh, dat op, is voor dat het u, leven. Die, die dingen zijn voor het leven. Op, op achterstand staat omdat u omdat ja, u het zelf Maar die, maar die leveren ook bijvoorbeeld uh, dwars door mensen heen kunnen zien. He, dus ik kan gewoon iemand analyseren psychologisch... ook hoe ze lopen, hoe ze denken, wie ze zijn. Uh, Tesla, de, de uitvinder Tesla, die zat met zijn, in de eind de 19e eeuw... met zijn vader op een bankje. En die werd dus geïnitieerd door zijn vader. En de vader zei, uh, uh, wie is die man? Nou, dit is een man. Uh, wat heeft hij aan? Nou, hij heeft een, een winterjas aan. Wat, he, wat heeft hij, een snorretje en ja, een hoed op? Wat denkt die man? Nou, dat, uh, hoe, hoe kan ik dat nou weten wat hij denkt? Wat denkt die man? Dus die werd helemaal geïnitieerd om er dwars doorheen te kijken op alle lagen van esoterisch en praktisch en, en het analyseren. En die werd dus een, een grote uitvinder. Ja. Ja. En knettergek ook, want die vader maakte hem natuurlijk ook knettergek door 24 uur op zo'n manier met zijn kind om te gaan. We komen vast nog wel over uw vader te spreken. Want, want jullie hebben toch een, op een bepaalde manier eenzelfde weg gekozen. Op een bepaalde manier ook zeer verschillende weg. Laten we het hebben over wat uw artistieke leven u gebracht heeft. U bent, uh, zoals ik al zei, grafisch vormgever, ideeënman. Publishing, entrepreneur wordt u ook wel genoemd. U bent de man van... Uh, Tangram of Tangram, eh, het boek over de Chinese vormenspel, van het groot museumboek, van het mysterie van je geboortedag. Eh, een boek dat u samen met Gary Goldschneider heeft gemaakt over het boek De 48 Wetten van de Macht. Het prachtige boek Play with Your Food. Dat is echt een waanzinnig boek om, om, om, om, om te hebben, om te, om te bekijken. En er is nu een nieuw boek toegevoegd aan het lijstje van bestsellers die u heeft geschreven. Dat is een boek dat u samen met Michael Schwartz heeft gemaakt en dat heet Sustainism is is de nieuw modernisme. Spreek ik het goed uit? Sustainism, ja. Ja, sustainisme, ja. in Nederlands. Ja. Het was een woord wat we niet kennen... maar het mag niet zomaar klakkeloos vertaald worden met duurzaamheid. Duurzaamisme... Kan wel zijn, maar dat wordt wel al maar saaier. Uh, Sustainisme heeft al een beetje... Mensen vonden dat woord uh, toen uh, Michiel Schwartz en ik daarmee kwamen. Die zeiden, gaat sustainism. Hè? En uh, dan zeiden we, nou, uh, we staan volkomen open voor een ander woord. Maar dan kwamen ze nooit meer terug. Dus het dekt wel een goede lading. Het, het werkt wel. Ze konden het nooit verbeteren in, in de twee jaar... dat ze wisten dat we ermee bezig waren. Nee, dus het, het, het is op een bepaalde manier een heel goed woord voor iets waarvan u mij nu gaat vertellen wat het is. Nou, wat uh, Michiel Schwartz en ik uh, beogen, is eigenlijk een heel eenvoudig. Het staat ook gewoon. Het hele boek is eigenlijk het omslag. Uh, sustainism is the new modernism. Dus wat modernism was in de 20, 20th century, sustainism will be in the 21st Dat betekent dat uh, modernism was de hoofdcultuur van de 20ste eeuw. En wij zeggen, sustainism, dit gaat na het modernisme, wordt de hoofdcultuur van de 21ste uh, eeuw. eeuw ja. Dus dan krijg je dat uh, sustainability. ...zijn dus... Grassroot movements, bewegingen, acties. Uh, die zijn ook erg verbiedend. Van je moet recyclen, je moet uh, je uh, uh, al het afval splitsen. Scheiden, ja. En uh, die fles moet wel in daarin gegooid worden. En die zak daar. En twaalfjarige meisjes die worden dus recycling police. Hè? Uh, die, die gaan dat humorloos doordraven. Nou, wij zeggen nee, wij de politieke daad die wij voorstellen is, laten wij al deze acties plus. En dat is iets wat Michiel Schwartz als specialiteit heeft. Dus uh, de invloed van de nieuwe technologie op de maatschappij. Dus het is niet alleen maar farmers markets en het milieu en al deze zaken. Daar hoort ook bij de nieuwe technische ontwikkelingen, yes. de nieuwe communicatieve ontwikkelingen. En die gaan dan samensmelten tot een nieuwe cultuur. En als je dan dus cultuur zegt, dat betekent dat je de knapste koppen bij elkaar krijgt. Dan krijg je de beste architecten en wetenschappers en schrijvers en dan gaan we er ook een beetje lol in hebben. Dan gaan we er een nieuwe esthetiek zoeken en dan gaan mensen weer die esthetiek bestrijden weer met verschillende richtingen daar weer bovenop en dan wordt dat een cultureel feest. Want het leven moet een cultureel feest zijn. Het is niet alleen maar de, de zwartgalligheid dat we uh, ja, eraan gaan en zullen worden overspoeld door de tsunami van de toekomst. Gaat wel gebeuren natuurlijk, maar laten we dan op ons weg daar naartoe uh, gewoon uh, feest maken. En Zwart zei tegen ons: het gaat om local farming en high-tech tegelijk. Dat zegt u net ook. Je gaat dus en skypen. en naar de boerenmarkt. Ja, of tegelijkertijd: je rijdt door het land en je, je elektronica zegt. er zijn uh, over 300 meter is er een boer, daar zijn nog 12 organische eieren over. Mm. Terwijl je er langs rijdt. Opeens is, dat, is zijn branding en zijn verkoopapparaat één op één. Hij heeft nog twaalf eieren, je komt langs en ja, je haalt ze op. Ja. Is dit nou al aan de hand? Of zijn wij op weg daar naartoe en signaleren jullie iets... wat ons, laten we zeggen, over tien jaar... Was nee, wij dit, heel is, gewoon... dit hebben wij niet uitgevonden. Dit is aan de hand. Dit is hoe de samenleving er nu uitziet? Nee, nee. Dit is hoe een, een uh, geprivilegeerde uh, witte elite uh, zich een goed leven indenkt... en hoopt dat dat uh, de, doorcijpelt naar de rest. Ja. Wat u nu heeft gedaan in dit boek, u bent gaan zoeken naar symbolen... naar vormen of, of, of naar manieren om deze beweging, om de, deze ontwikkeling vorm te geven. Zeg ik dat goed? Nou, als ontwerper, ik ben een, een, um, een symbolmaster, dus ik ben erg geïnteresseerd in symboliek. En ik ben geïnteresseerd in logo's en symbolen ontwerpen. Nou, dus uh, uh, wij zijn aan de gang gegaan uh, met een, een, een visueel, uh, mathematisch visueel systeem op te bouwen om symbolen voor de nieuwe tijd uh, te ontwikkelen. Ja. Die heb ik ontworpen. Uh, met de hulp van Michiel die daar weer uh, zijn wetenschappelijke en nuchtere uh, kijk op gaf of ze eigenlijk wel klopte. Want je kunt als, uh, als uh, kunstenaar kan je ook gewoon uh, de hobby van de week hebben in, in, in, in, in visuele zaken. En dan uh, slij, snijdt het eigenlijk geen hout en blijven ze niet houdend. Mm -hmm. hè? Waarom blijft dit, wat u meteen op de cover natuurlijk van het boek ja. heeft gezet, de, de knoop? Ja. Dat, dat moet de hele lading dekken. Ja, maar kijk, recycling, uh, hè, dan heb je die driehoek met drie uh, pijlen. Die kennen we allemaal. Ja. Die heb ik dan verbeterd, omdat dat een lelijk uh, symbool is. Die, die pijlen die zijn heel erg verwrongen. En wij zeggen nu, het is cultuur. Dus ook goed design hoort bij. Sustainism is een nieuwe cultuur. De, hè, dus dat moet ook interessant design zijn. En de trefoil knot, de klaverknoop. Klaverbladknoop. Klaverbladknoop. Knoop. Ja, ja. Ja. Goed. Wij doen en, altijd ingewikkelde En die uh, natuurlijk, een goed is Nederlands. Uh, die, <laughs> die, dat is een Keltisch, uh, een uh, het is een oud symbool. Hè? Ja. Um, en het dekt visueel, voor mij, emotioneel een lading zo sterk. Ik vergelijk het met Bom in de zestiger jaren. Ook zo'n teken wat iedereen op zijn t-shirt had. Dit, dit is rijp voor de pluk. Maar uh, uh, als het alleen maar theorie in een boekje is, dan leeft het niet. Want je kunt wel een symbool ontwerpen... maar alleen als een massa mensen zich erachter scha ja. uh, gaan uh, scharen... gaat een symbool leven. Dus een symbool eh, eh, kan alleen maar leven... als het collectief onderbewuste van een grote groep eh, erover eens is... dat dat hun symbool is. Ja. En, en hoe gaat u dat bewerkstelligen? Hoe, hoe kunnen we er naartoe dat dit het symbool wordt voor, voor, voor die generatie? Nou, voor, die mens, het, voor iedereen? Het, het probleem is dat als je 25-jarigen tegenkomt die zeggen... een viral spread, dat gaan we dus door teksten en twitteren en dit en dat. Ik, ik kan dat zelf niet... En dan heb ik anderen nodig. En die andere moet ik dan weer betalen. En dat heb ik dan weer niet. Dus, ik, dus het is een. Uh, dat, dat het ideaal is voor deze tijd om die, deze dingen te verspreiden. Maar zonder budget en uh, zonder een team van enthousiaste vrijwilligers, krijg je dat nooit voor elkaar. Nee. Nee, want het lijkt me ook wel weer een redelijk minor problem... dat u geen geld heeft om... Ik bedoel, daar is enthousiasme onder Ja, mensen, maar er goed, wordt uh, dat is, uh, dat, dan, dan moet ik dus uh, uh, door de generaties heen samenwerken, ja? Toen ik dit boek voor het eerst in handen ja. kreeg... en dat zo heel snel die kuffer langs mijn ogen ging... toen moest ik heel even denken aan het beeld van Bie uit de uh, jaren zeventig. Die hadden zo'n matte klopper... Ja, het. Ja, ja, is een matte klopper, ja. Maar het is ook een soort matte klopper. Ja, dat is een matte klopper. En ik ja. had sowieso bij heel veel beelden die u heeft, heeft gemaakt, heeft ontworpen voor dit boek. Dacht ik, er zit ook een soort. Ja, 60s, 70s herinnering. Klinkt eruit door. Mag ik het zo zeggen? Uh, zonder u uh, verschrikkelijk zeker te Nee, Helemaal niet. Uh, um, um, Binnen um, in het, in het modernisme uh, was, uh, was alles op een, uh, een grid. Een, een, een, een stramien van, uh, van ruitjes, papier. Ja. Dit is allemaal op stramien van driehoekjes papier. Wat heel veel mogelijkheden heeft met isometrische perspectief. Met uh, een vierde dimensie, MC Escher. Uh, al deze illusies die MC Escher bijvoorbeeld tekent, ja. dus dat de monniken omhoog lopen en ook naar beneden op die trap, ja. is allemaal omdat het getekend is op een driehoekjes papier, een grid. Ja. En daarop werkt dat. En uh, dus twee, drie en de vierde dimensie kan je daarmee bereiken. En ik ben er ook ik, ik maak ook de stelling dat we uh, dat het modernisme heeft een rode vierkant. En het uh, het het uh, sustainisme gaat naar een gele of en blauwe driehoek. En die driehoek staat op zijn punt. Want uh, uh, low impact, dus uh, een lichte footprint op, op de grond. Juist. Ja. En dat is, heeft dus weer alles met. Uh, een vierkant staat er zwaar. Het modernisme haalt olie uit de grond. Stopt het niet terug. Uh, betaalt niet aan derde wereldlanden. Genoeg voor de koffie enzovoort. En slaapt lekker He? door. En te... slaapt lekker door. We zijn nog steeds een witte maatschappij. die uh, zich uh, ja, uh, de macht heeft. om de dingen zo goedkoop mogelijk te krijgen. en een beter leven te hebben dan de rest. Mm -hmm. En um, al die dingen. als je werkelijk denkt over de hele wereld. Dan moeten die dingen een beetje meer ja, geëgaliseerd worden, natuurlijk. Bent u persoonlijk ook helemaal klaar met het modernisme? Ik helemaal niet. Ik ben een modernist. Uh, dat, dat, dat, dat zit er zo diep in. De, dat dat zijn mijn waarden. Ik, ja. dat, die, dat, die dingen vind ik leuk. Ja. Maar dat betekent helemaal niet dat het sustainisme, sustainisme uh, gaat niet uh, alles wat het modernisme aan moois heeft opgeleverd uh, zomaar wegvagen. Dat is een, een langzame omvorming van het een naar het andere. Ja. En zit u ja. zelf al in die langzame omvorming? Ook al weet u dat dat misschien. Ja, ik een... erg veel. Ja? Uh, Michiel Schwartz, die, uh, mijn, uh, mijn uh, partner in dit boek, die, die zit er al veel langer in. Die heeft dus van high-tech tot farmers markets, uh, de boerenmarkt. En de, ja. de, die zit uh, veel dichter daarbij. Ik ben dat nu aan het leren en ik ben het ook aan het omarmen. Ik was altijd erg bang voor het, uh, het, het dorpje en de achterklap... en de sociale controle van iedereen. Ik geloof in de, het metropool waar je vrij bent. Waar je anoniem bent. Waar je kan doen en laten wat je wil. Waar geen sociale controle mm -hmm. is. Mm -hmm. um, um, um, nu weet ik dat je ergens kunt wonen op het land. Maar door de high-tech mogelijkheden kunt communiceren. En ook een wereldburger kunt zijn. Tegelijkertijd. Ja, En ja. dat is een verademing natuurlijk. Het is een verademing. Maar het is ook heel leuk. Maar uh, het komt misschien ook met leeftijd. Ik vind dus nu het lokale eten. En met seizoengebonden. En erover nadenken. En ik kook graag. Dus die, die, die, ik... ik en nu omarm ik dat ook. Maar, maar niet we... helemaal hysterisch, trouwens. En He? de revolutie: uh, dat u, dat u uh, nog op het platteland gaat wonen en New York verlaat. Dat, dat maken we waarschijnlijk niet meer mee, of wel? Jawel, oh, het, we dus. hebben een, een schuur in, in Vermond. Uh, uh, daar ga ik graag naartoe. Maar um, dat is toch uh, eigenlijk toch nog steeds uh, een buitenverblijf de, en, en de stad. Ik, ik kan mezelf toch niet erg goed indenken uh, zonder stad. En mijn vak is communiceren met creatieve andere mensen. Dus ja, uh, dat, is in de dat is in de grote, grote steden van de wereld. En ja. zijn dat allemaal dingen die niet ook een beetje op de helling gaan op het moment? Dat dat systeemisme uh, echt uh, voorkomen uh, voet aan de grond krijgt. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, uh, dat de, de grenzen misschien uh, op een hele andere manier beleefd gaat worden. Dat de landen, dat de manier waarop we met alle verschillende wereldburgers omgaan. Want da daar gaat dit ook over. Het gaat ook over religies. Het gaat ook over uh, uh, grenzen. Dat wij allemaal wereldburgers zijn. Globalisering enerzijds, maar de andere kant ook. In onze lokale uh, oh, um, driehoekje. Um, Michiel Schwartz heeft het erover dat er, ja, er zijn meer uh, uh, cellphones in India en in, en in Afrika zijn dan, um, dan waar dan ook. Ja. Uh, uh, al tien jaar geleden was het dat opeens 600.000 dorpjes in India zich ontsloten doordat ze met elkaar konden bellen. Mm -hmm. en, dat, en dat verandert ook het totaal het politieke klimaat. Uh, zie wat er gebeurt in het Midden-Oosten op het ja. ogenblik. Ja. Hoewel het Midden-Oosten ook uh, zo is dat uh, uh, Wall Street uh, um, met uh, in voedsel heeft. Uh, heeft gespeculeerd en opeens op de wereldmarkten... alle granen en alle grondstoffen verdriedubbelden in prijs. Ja. En dat op mensen dus hun voedsel te duur werd. Dat de opstand is meer daar, gaat meer daarom, maar goed. Um, er zijn nog steeds mensen die gewoon in de auto naar hun werk gaan. Want dat is ook een verre toekomst waarschijnlijk... dat mensen dat allemaal vanuit hun huis doen. Dus er zijn ook nog steeds files. Dus er is verkeersinformatie. Ja, dat zijn mensen die van het werk afkomen. En die staan in de file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Zoeterwoude, 3 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 2 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Wij uh, spreken vandaag in Kunststof uh, met Joost Elvers. Hij heeft een boek gemaakt samen met uh, Michiel Swartz. En het heet Sustainism is the New Modernism. Het is een, een, een boek waarin hij de symbolen eigenlijk vorm heeft gegeven voor, dit, voor, deze, voor deze nieuwe eeuw. Zodat we allemaal uh, uh, uh, eigenlijk door middel van een plaatje al meteen een idee krijgen waar het over gaat. U heeft bijvoorbeeld gekozen voor Drie Huisjes, kwam ik tegen. Dat staat voor bouwen. Ja, dat is voor een, een, een groen, uh, groen gebouw. Dan heb ik de fantasie dat dat bijvoorbeeld uh, op de deur wordt geschroefd... als je een groen gebouw hebt. Hetzelfde, we hebben bijvoorbeeld... Uh, solar, dus een, een symbool voor solar. Uh, Walmart, een, een grote vervuiler tot voor kort, die, die, wilde, die wil nu groen gaan. Uh, het, grootste, uh, ja, het grootste winkelbedrijf ter wereld, ja. uh, die zette haast een miljard dollar per dag om. Hè. Um, die wilden bijvoorbeeld uh, solarpanelen op hun dak hebben. Toen dacht ik, nou, ik ga naartoe van dat moet je toch ook verkopen aan je publiek. Dan heb ik een symbool dat je dat op de deur schroeft en op je packaging zet en zegt van wij doen solar, want het heeft altijd twee kanten. Je doet het voor echt en je bespaart wat energie, maar je moet ook het vertellen aan het publiek. En inspirerend werken, dat zij het misschien ook gaan doen. Ja, je moet de boodschap brengen. Dus. Je moet de boodschap brengen. De boodschap brengen is net zo belangrijk als het echt doen. Ja. En dan, uh, hoe, hoe kijken we dan in dit licht uh, naar de drie uh, symbolen uh, die u heeft gemaakt voor bijvoorbeeld de islam uh, dat zijn drie halve maanden die in elkaar grijpen, maar u heeft ook een wolkachtige vorm voor het boeddhisme, heel rond. Ja, maar dat zijn drie boeddha's en die draaien omheen. Er oh, zitten de ja, boeddha's in drie ja, Michelin-achtige boeddha's. Ja. Dat leek ook een beetje op Mickey Mouse, maar dan ja, met, maar ja, met ja, één of Ja, Een populaire boeddha. Ja, hele populaire boeddha. Ja. En u heeft ook een, een, een ster uh, ja. ontworpen. Dat is wel een heel... Dat heeft u wel... Het is best een hard beeld om naar te kijken op de een of andere manier. Waarom? Dat weet ik niet. Dat is gewoon een religie, net zoals die andere. Ja, maar u heeft, hem, u heeft hem nog... Ja, nee, dat snap ik, maar... maar kijk... U heeft uh, hem wat strenger gemaakt. Nee, ja, u heeft hem ik wat strenger hem, gemaakt. Ik, ik kan je even laten zien. Kijk, wat je ziet hier, die ster, deze draaien ons. Ze, ze draaien allemaal, uh, ze zijn aan het recyclen. Juist, ze dus draaien Dus dat rond. is wat ze aan het doen zijn. En dat is zoals je het moet lezen. Dus dat doen al die andere symbolen. Ook hier zitten drie Boeddha's, die draaien rond. Die zijn aan het recyclen. Wat, ik, wat wij vinden, hè, dus wat Michiel en ik vinden van de religies... is dat uh, religies zijn natuurlijk uh, veel list en bedrog. Uh, in de zin dat ze machtsgericht zijn... en mensen en hun, hun, hun, hun volgelingen onderdrukken met intimidatie. En uh, mensen, en dan door de eeuwen heen... mensen beloven na een hard leven arm enzovoort, dat je wordt beloond uh, hierboven, hier namaals en dat andere. Wij zeggen, hou daar nou in godsnaam mee op, wees ook als religie, want uh, bijvoorbeeld christendom heb je toch ook meer dan een miljard volgelingen, ga nou ook zeggen dat je, dat je verantwoordelijkheden hebt voor deze mooie planeet, wat, wat ons huis is. Leef uh, in het hier, moment, zegt dus, maar. Ja, Wees hier verantwoordelijk voor de dag. Mm -hmm. Daar zijn de religies, lopen daar altijd achterin. Dat, het is niet hun belang. Hoewel uh, uh, de, deze paus, Raadsinger... Een onwaarschijnlijk conservatieve man die is een uh, in, die heeft solarpanelen op het dak van het uh, Vaticaan. Ja, dus nou ja, dat een, een... en het aardige is daarin is dat hij is uh, want is een, is een hele erudiet uh, intellectueel die weet hij hij gelooft in zijn hele conservatieve waarden tegelijkertijd heeft hij een hele mooie progressieve neutrale vorm om te communiceren met atheïsten en, en met alle andere religies... en zegt, dit is waar we ons misschien om de handen in één kunnen sluiten. En het is toch ook niet zo, zoals u net formuleerde... dat religies alleen maar uh, bezig zijn geweest met, met dat wat daarna komt... het niet hierna was. Ik bedoel, er zijn toch ook heel veel goede daden verricht uh, door... Uh, ja, dat kun je telkens weer wegen. Denk ik. Ja, en dan, en dan sta je op ja, nul. Ja, ja. <laughs> maar daar heeft u een beetje een hard hoofd in, zo nou, te zien. Nou, dezelfde met dit, dit teken van... Uh, de, de, dus dat uh, Sustainist Judaism, uh, speciaal symbool. En nu heb ik ook een, bijvoorbeeld een affiche gemaakt. Uh, uh, uh, organic kosher is the only kosher. Mm -hmm. Nou, wat bedoel ik daar nou mee... Um, uh, kosher eten. Wordt door de rabbijn um, uh, gezegend. Ik denk dat het woord gezegend niet bij Joden past, maar ik weet geen ander woord voor. Nou. Um, dus je kip is op de juiste manier geslacht enzovoort. Nou, dan heb je een heel groot winkelbedrijf met uh, organisch eten, Whole Foods. Nou, daar heb je een, uh, een, een organische kip voor 19 dollar. Daar heb je een kosher kip voor 11 dollar. Dan heb je een plastic kip, die niet te eten is bij uh, een kleine uh, winkel om de hoek, niet daar, die kost maar 5 dollar. Mm -hmm. Nou. Dan gaan veel mensen, vinden die, die, die 18 dollar te veel voor organische kip... Die gaan dus een ja, kosheri bio kip... biokip, zouden wij ja, zeggen. Ja, biokip. Dan gaan ze dus een kosherie kip kopen, ko ko die een derde goedkoper is. Maar het is niet zo duidelijk dat die rabbijn eigenlijk niet een plastic kip... die op de juiste manier geslacht is, maar nog steeds vol met hormonen zit en zo... Hè? Ja, dus dus die dat predicaat dus bij kosher garandeert geen gezonde kip. Juist. En dan ga je in Brooklyn bij die hele vrome joden... kijk je naar binnen in die restaurants... en dan zie je het ergste eten wat er is. En als je dan de statistieken naleest... Uh, is er meer hartziektes uh, uh, onder deze bevolkingsgroep... dan welke andere groep in Amerika... Van, nou, waarmee aangetoond zou worden dat... Dat, dat... Dus, uh, ko dat kosher is dus een hoax. Is gevaarlijk. Dus je bent eigenlijk om... Uh, het is een symbool. Kosher eten is om de, om de groep bij elkaar te houden. Om iets gemeen te hebben. Iets anders te zijn dan de anderen. En daarvoor in de groep ook uh, herkenning te hebben. En je doet hetzelfde wat je moeder en je grootmoeder deed. Enzovoort. Kunnen we allemaal begrijpen. Maar uh, kosher wetten die komen van 3000 jaar geleden. En toen waren het gezondheidswetten. Mm -hmm. Toen werd je ziek van varkensvlees, uh, nu niet. Uh, toen kon je dit en dat niet doen. Dus dat waren hele praktische wetten. Nu zijn het alleen maar symbolische wetten. Ja. Daarom zeg ik, als je uh, als religieuze groep zinnig met je mensen omgaat... gooi die wetten om en maak dus alleen maar kosher. Uh, organic kosher is the only kosher. Meneer Elvis, u zegt nou net tegen mij dat u modernist in hart en uh, nieren bent. ja. Of hart en ziel, kan ook. Uh, maar eigenlijk klinkt u nu echt al als een sustainist hoor. V u heeft het al helemaal... U, ja, nee, u, u, u... vraagt mij dingen over sustenisme. Ja, maar, ja, maar u dus dan heb ik veel daar ook sustainistische antwoorden op. Natuurlijk, ik zit daar <laughs> middenin. Het is ook heel erg leuk. Het is een leuke het is politiek. Allemaal, ja. Cultuurpolitiek is leuk. Ja. Dat is leuk. <laughs> Overigens, ja. een heel klein, klein mini-vraagje tussendoor: een vormgevingsvraagje. U, u nummert uw pagina's niet. Is daar, is daar, zit daar... Nou, omdat het ook eigenlijk niet een leesboek is. Dit is iets wat je dus ontdekt, dat sla je open. Dat, kan je, dat is non-linear. Ja. Interactive en non-linear. Dus, dus een, een beetje, blader. In, beetje, beetje internet uh, browsen. He? Ja. Ja. Dit is uw laatste boek in een serie van enorm veel succesvolle uh, boeken... die u heeft gemaakt. Uh, miljoenen boeken van u zijn over de toonbank gegaan. Ik heb ze straks allemaal al opgenoemd. Uh, heeft u uh, zelf eigenlijk de vinger kunnen leggen... op wat het is dat u doet, heeft, dat u zo succesvol maakt? Nou, volgende week uh, spreek ik op een, uh, een, een dag bij Pink uh, over sustainism. Pink Congres heet het? Ja, het he? Pink Congres, ja, dat is in Zeist. Ja. Het uh, is heel leuk om te doen. Ook omdat ik dan geef ik een soort performance uh, met Michiel uh, samen. En dan uh, ja, is de vorm waarin je dit overbrengt uh, net zo belangrijk als uh, wat je zegt. Ja. En dat is heel erg leuk. Het is een soort puzzel om uh, je publiek uh, enthousiast te krijgen voor iets. Hè? En wat gaat u doen dan? Um, of mag nou, u dat nog niet helemaal um, precies zeggen? Ik weet het niet goed. Ik ga het, het gaat over local. We hebben hier een, ik heb een symbool gemaakt over local. En uh, seasonal. Dingen die in het seizoen zijn. En dan weet ik gewoon uit mijn jeugd die waanzinnige misverstanden daarover. Dus ik kan dat niet uit, uh, nu uit de school klappen wat ik er ga doen... maar over uh, ja, de, de aardappeltjes die mijn moeder kocht... en de aardappeltjes die anderen hadden. Het is een absurd verhaal. Ja, het ja. wordt een, een absurd en dus heel persoonlijk verhaal? Ja, ja nee, met universeel. Want je moet namelijk uh, zo praten dat je het collectieve um, um, van, van de hele zaal pakt. Dat ze allemaal diezelfde belevenis kennen. Ja. Dat is dan op dat PIN congres. Dat vindt ja. plaats in zijste op 17 mei. Maar even terug naar mijn vraag. Of misschien heeft u die wel beantwoord, maar heb ik nee, het antwoord niet. nog niet begrepen. Uh, dat succes van u, waar verklaart dat zich uit? Hoe komt dat? Wat doet u? Um, nou, ik had al net uh, een, een, een 20 minuten geleden uh, verteld dat ik niet kon leren... omdat het veel te neurotisch was thuis. Hè. Ja. Dus uh, eigenlijk, uh, ik ben ook naar kunstschool geweest, maar ook niks geleerd. Uh, konden we ook ons niet concentreren. Dus daar zat je dus in een wereld waar met veel informatie... en ik kende, was ook geïnitieerd in de essentie van echte dingen. Maar ik had eigenlijk niet de, het gereedschap... He, dus als je een dokter bent of je bent een advocaat, heb je ook gereedschap. Heb je zelfs een papiertje. Ik heb helemaal niks. Dus um, als je niks hebt, dan moet je in zaken. Dus uh, er is maar één weg tot vrijheid, en dat is zaken doen. Dat had ik al, toen ik twintig was, dat wist ik gewoon. Ik kwam uit een cultureel milieu, en daar mocht je niet over geld hebben, je mocht ook geen zaken doen. Maar ze hadden me ook eigenlijk een, een, een goede opleiding uh, ontzegd. Of de omstandigheden en de geschiedenis had me die ontzegd. Mm -hmm. En daardoor was er maar één weg, was persoonlijk initiatief. Er mm -hmm. uh, kwam nog bij dat mijn vader was een hele bekende ontwerper. Uh, mijn moeder was al lang dood. Uh, en die bekende ontwerper, uh, die... Uh, en ik had hetzelfde vak, want uh, omdat ik niet kon leren... was dat de weg van de minste weerstand. ging ik ook naar die school. Is dat de ook. reden waarom... Natuurlijk, dan eindig je dus als je dus eigenlijk... als een slaphannes niet kan kiezen en niet kan werken... Dan kies je voor iets waar je, wat je al kent. Mm -hmm. Dat kende ik al in mijn jeugd. Dus ik kon dromen door die school gaan... maar dan leerde ik niets, iets anders dan wat ik al thuis had meegenomen. Dus dan sta je op je twintigste op straat... en dan heb je een beroemde vader dat eigenlijk een enorm privilege is, want je hebt veel informatie... maar meestal vernietigt een, een, een, een vader met succes... vernietigt een kind. Dat is een heel verdrietig iets. Hè? Uh, in het extreme kan je een, een, een anekdote over Picasso bijvoorbeeld. Hè? Picasso zei tegen zijn kinderen... Uh, jullie heten allemaal Picasso. Maar er is maar één echte Picasso. Dat ben ik. Ja. Met andere woorden. Hij meet het totaal onmogelijk om, uh, om nog één stap in de wereld te zetten. Schaakmat, pad. Helemaal vernietigd. Hè? Nou, uh, Heeft dat u dat was zo niet... ervaren toen u het was. Nee, ja, maar het is heel zwaar. Het is heel zwaar voor, voor uh, kunstenaarskinderen om dat te overleven. Uh, waarom? Omdat... Uh, de gaarkeuken van uh, de ouder om tot de essentie van een métier te komen... voor hun geboorte heeft plaatsgevonden. En dus de flair van de ouder dat hij alles kan... Uh, waar dat vandaan komt, het harde werken, het leren, het in de leer gaan... dat is allemaal niet zichtbaar voor dat kind... Mm -hmm. En dan zijn natuurlijk veel kunstenaars zijn egocentrisch en zelfgericht. En uh, monomaan gericht op wat ze aan het doen zijn. En niet zo goed ouder materiaal natuurlijk. Hè? Dus da dat komt daar ook nog bij. En nu spreekt uh, u ook over uw vader eigenlijk. Nou, ach... Uh, uh, die, waren, die waren heel erg met die oorlog bezig. Uh, dus die waren, en die kinderen hingen erbij. En kinderen in de vijftig jaren konden niet zoals nu... Uh, eigenlijk het hele gezin terroriseren en dicteren. Dat was helemaal niet bij. Je hing er gewoon bij... Dat kwam er ook nog, dat was overal zo. Ja. Maar in dit soort gezinnen was het nog echt, hing je er helemaal zomaar. Als losse vlodder, hing je erbij. Dus ja. u was twintig, u was een losse vlodder, u had een vader die beroemd was en u had een vak gedaan. Ja, en, hoe, en wat, en wat ga je, je dan doen? In... Ja. Nou, mijn vader, en dan ga je de Achillespees zoeken. Mijn vader was grafisch ontwerper. En wat is het verdrietige aan het ontwerpvak? Is dat je het initiatief van anderen vormgeeft. Dat betekent dat je eigenlijk alleen maar een. een een, een halfbakken product maakt. Je, je bent werkt altijd. In je werkt in opdracht. En mm. dat leidt eigenlijk alleen maar tot de geneve uiteindelijk. Begrijp je? Uiteindelijk is het nooit helemaal jouw ding. En. En. en dus. Ik dacht de volgende stap in de volgende generatie uh, is dat je dus zelf het initiatief neemt. En uh, boeken was bijvoorbeeld omdat het grafisch product is, het dichtst bij om het hele initiatief te nemen voor de content, voor wat er in het boek staat, de vorm. En dan ook nog dat het een succes wordt. Alles in één. En maar dit be bedacht u toch al vrij jong. En ja, daar was ik heel vroeg bij, ja. dat is waar. Maar vervolgens had u ook een manier van kijken... of een manier van handelen, ik weet het niet, ik was er ook niet bij... waarin alles wat u aanraakte tot een, een vrij succesvol verhaal werd. Ja, waar komt dat vandaan? Want die uh, Achilleshiel, dat is, uh, we, hebben, we hebben nu met de Nee, jeugd, dat is uh, dat je, dat dat zijn een technisch bij. iets. Uh, wat is die vorm waarom de dingen lukten? Nou, ik denk dat dat is um, dan moet ik toch nog even terug op die, op die kunstschool. Toen, toen, euh, ik, euh, na die kunstschool ben ik opeens dingen gaan onderzoeken in de natuur. Uh, ik ben patronen gaan maken met sneeuwkristallen. Nou, het mooie aan sneeuwkristal is... dat dat is een, een absolute schoonheid. Dat is, staat boven gemaakt. Dat is de natuur zelf. En toen dacht ik... als ik nu woordvoerder ben voor een sneeuwkristal... dan kun je mij niet kritiseren. Mm -hmm. Want dat is dus een universeel tijdloos gelijk. Mm -hmm. En daarin, toen ben ik dat gaan door, toen ben ik patronen gaan onderzoeken... en toen dacht ik, die uh, patronen voor stof en zo, dat is het ook niet. Ik moet daar een psychologisch-menselijke schaal in hebben... en toen ben ik op spelletjes gestuurd. En spelletjes die, die zaten vanaf Freubel in de vroeg negentiende eeuw... tot Maria Montessori, die mij had opgeleid... tot in uh, de homoludens, de spelende mens. En die mathematische kleine spelletjes, uh, dood. Dingen. Toen ben ik op die Tangram-puzzel gekomen en dacht, uh, daar waren boekjes van. Ik denk, daar zit grote schoonheid in, grote diepte, grote filosofische doorkijkjes. Nog, en ik kan er ook visueel, esthetisch goed mee omgaan. En ik kan communiceren met de mensen. Dan waren er waren wel Tangram-boekjes, maar ze, hadden, ze waren altijd gewoon behandeld als een spelletje. Ja. En ik behandelde het als een nobel ding. Dus ik ging dus uh, alle waarden van de cultuur in dat hele kleine spelletje stoppen. Dus een, ik kon een vlieg, een klein spelletje, opblazen tot een olifant. Omdat ik het vond dat de waarheid in dat kleine spelletje zat. En wilde ik ook twee jaar aan werken. U heeft eigenlijk ruimte aan de spelende mens gegeven? Nee, ik heb een ding gemaakt wat daarna gewoon veertig jaar in druk blijft ook omdat dan komt de wet 2, is dat het tijdloos moet zijn... Dus dat het uh, geen schaal, geen tijd en geen plaats heeft. Dus het moet begrepen worden in Tokio of in New York of in Amsterdam. Het, um, um, het, het geeft niet of het in 1970 uitkomt of dat het in 2000 is. Juist. Nog steeds diezelfde oerprincipe waarmee je de mensen kan raken. Generatie na generatie. Maar dat komt ook omdat u appelleert aan de verbeelding. Aan iets wat mensen door ouder worden kwijtraken, ja, dat het, het niet vermogen. Het mag niet modieus zijn, want mode gaat in en uit. En ik had geen geld, dus modus kosten te veel geld. Want ja. dan is het opeens weer uit. Hè? Maar is dit allemaal wat u... Al die uh, dingen de wist de jaren... ik gek genoeg, omdat dan ik uit zo'n de... goed milieu kwam weer. Dus dat was een mooi wonder. Ja, dat was uh, zoals... Um, Pierre Bourdieu, dat is een socioloog uit, uh, uit Parijs... die zegt cultural capital, cultureel kapitaal. Dus je krijgt er van je milieu geen geld mee... maar je krijgt dus doorzichtjes mee van ingedikte drie, vier generaties... die met je meedenken. En mijn vader denkt met mij mee, hoewel die al twintig jaar dood is. Maar uw vader... Uh liep ook met u en liep ook dat soort spelletjes met u te doen, of niet? In... Nee, dat was een andere familie, dat was de familie Jansma... Uh, uh, de, de vader van Rijn Jansma, dat is de architect... en uh, zijn moeder... Uh, uh, was uh, lerares wiskunde. En, en die waren heel waren altijd aan het spelen met biologische dingen... en mathematische dingen. Daar ging ik na school dus naar uh, uh, Ariansma. Dat was een aannemer en een ontwerper. En dus zijn vrouw uh, Oekie en dan de kinderen. Dus, uh, U kwam daar op Ja, en daar gingen we bellen blazen. Uh, gingen we bellen blazen, zeepsop in mathematische uh, kubussen blazen. En kijken naar de spanningslijnen. Wat leuk. Dus uh, Rijn, die uh, bouwt stadions, de, de overspanningen van, van, van het dak van het stadion... is gewoon de bellenblazer, wat hij deed toen hij drie was, ja. uh, aan, de, aan de keukentafel. Ja. En, dat play... en daar zat ik, had ik het privilege ook bij te zitten. En dat playing with food bijvoorbeeld, wat kwam... Hè? Dat, dat die prachtige ja, gesneden groentes en fruitsoorten... Dat, dat, dat is een waanzinnig boek om naar te kijken. Dat is een manier van kijken. He, dus dat is ook, uh, als je naar de boerenmarkt gaat... dan wil je het liefst dus uh, uh, fruit hebben wat uh, niet te glad is. En dan zie je daar opeens uh, in een appel zie je een konijntje. En dan doe je het minst mogelijke uh, dingen daarmee. Je drukt er twee uh, boontjes in voor de ogen en je flipt de twee oren op en daar heb je het konijn. Maar je moet altijd het konijn en de appel tegelijk, tegelijk zien. Moet je, hiervoor een, uh, moet je hier iets van je jeugd of van je kind zijn vasthouden... om zo te kunnen kijken eigenlijk? Eh, ja, het is, uh, het, is, uh, het is toch wel altijd zesjarig zijn. Zesjarig blijven, ja. En, en is dat iets wat gewoon vanzelf gaat, dat altijd zes jaar blijven? Uh, nou, die is er zo, uh, zo aanwezig, die zesjarige. Het is heel vervelend om zaken te doen als zesjarige. Daarom moet je die af en toe uh, opruimen, uh, <gacht> onder je jas ja, stop. stoppen... Ja. en een paar uur die niet zijn, ja. Want Dan wordt het een heel raar spelletje, bedoelt u, dat zaken? Ja, ja die moet je weghouden. Ja. Uh, ik heb één vriend en die kon opeens... Die, die, die, die, die, had, die heeft een, een, een, een infantiele vierjarige in zich, haast schizofreen. En die zit dus zaken te doen en, we zei, en die wil graag CEO zijn. Dus omdat hij die, die heeft, wilde hij een sterke uh, zakenman zijn. Hij was 25 toen. Gaat opeens op zijn telefoon en het is het zijn moeder. En zijn moeder krijgt onmiddellijk de vierjarige eruit. Dus dan gaat hij dus met een... Ja, yeah, mommy. <laughs> gaat hij met een stem? kan hij alleen nog maar zo die moeder beantwoorden. Terwijl al die mannen om die tafel zitten... in een serieus zakengesprek. Hij kon alleen maar haastig uh, de deur uitvluchten... Hij kon zich gewoon niet herstellen. Hij, die vierjarige was opeens eruit. Ik zie nu opeens een film van Woody Allen. voor Ja, me. ja, helemaal fantastisch. Ik vind alle psychologische verwarringen leuk. Dus ja. dat is mijn speelterrein, ja. Nou, maar u heeft dan die zesjarige wel vaak tot, tot, tot, tot zwijgen gekregen. Want u heeft, u heeft ook goed zaken gedaan. En uw vriend en een uitgever met wie u samenwerkt, Andreas Landschof... die hebben wij gesproken en die zei tegen ons... Uh, hij ontmoette Robert Green, de man uh, van de 48 wetten van de macht... in een cafeetje in Italië. En die vertelde uh, uh, u uh, zijn uh, idee. Die man had alleen geen geld om het te schrijven... om er een jaar aan te gaan werken. Na een paar uur praten zei Joost dat hij hem wel een jaar salaris ging betalen... als hij het boek maar zou maken. Vervolgens bracht hij het aan de man bij de uitgever... en werd het een bestseller waarvan alleen al in Amerika... meer dan een miljoen zijn verkocht. Hij heeft een grote neus voor succes. Nou, die, ik heb in feite toch uh, Robert Greene, die uh, is amoreel. Hè? Dus uh, je hebt immoreel, moreel en amoreel. En dan kom ik toch weer bij mijn vader. Dus als twaalfjarige ging mijn vader, die uh, Picasso als grote held had... mij uitleggen als twaalfjarige uh, dat Picasso, zijn held, hè, amorele man was en ik kon het niet begrijpen. Een twaalfjarige kan amoreel moeilijk begrijpen. Mm -hmm. Toch is het altijd bijgebleven. Dus toen ik, en toen uh, later, in, uh, toen ik twintig, vijfentwintig was... ging ik De Prins lezen en, uh, en, en amorele literatuur. En was ik geïnteresseerd uh, daarin. Uh, ook omdat ik wist, mijn vader was er ook in geïnteresseerd. Uh, uh, hè? Niet dat we daarnaar leefden, maar we waren er intellectueel in geïnteresseerd. Ja. Ja. en uh, die, uh, Dus toen... Toen Robert Green langs kwam, die zei mij, uh, wat voor boek wil je? Want ik vraag iedereen, dat ga ik bij jou ook doen, uh, zit er een boek in jou. Wij moeten verder, hè? als boekenmakers moeten, moeten geschreven worden. Dus ik vraag aan iedereen, uh, waar is je boek? Hè? Dus ook bij hem, waar is je boek? En hij zegt, nou, dat is de machtspelletjes van uh, uh, Lodewijk XIV, zei hij. Aan het hof in Versailles. Hij zei, dat is dus naar beneden trappen, naar boven likken. Dat zijn alle hoveniers. Hè? Ja. Ik, ik zeg van, oh, dat is precies als in de kunstwereld in New York... waar ik met mijn vrouw uh, woon. Omdat uh, u uh, uh, is. Omdat wij in die kunstwereld in New York is ook zo'n soort hof. Nee, zei hij, maar er is niet één zonnekoning in New Yorkse kunstwereld. Dat zijn er toch wel een dozijn. Dus ja, er ja. zijn uh, verschillende van die cliques. Hè? Dat is een beetje anders. Dit is centrale macht met één man. Ik zeg, ja... Ik zag, ik zag de bestseller niet, maar wel heel aantrekkelijk. Ik zeg, hey, hey, dit is eigenlijk maar één hoofdstuk, zei ik. Laten we het uh, boek over, over de hele macht maken, hè? En uh, Machiavelli, dat was toch in het Renaissance-Italië. Uh, dat was toch nog tijd en plaats gebonden. Hoewel het heel universeel was. Nu hebben we een kijkje dat je. We kunnen nu toch weer nog meer literatuur. Uh, en wereldgeschiedenis. en verschillende culturen bij elkaar harken. Dus we kunnen eigenlijk Machiavelli naar de kroon steken. Laten we Machiavelli naar de kroon steken, zei ik. Dus heel erg uh, ambitieus project. Ja. Ja. En geslaagd. Ja, ik, ik moet helaas afstevenen op de, op de finale van deze uitzending. Want we hebben al een uur met elkaar gepraat en er is Het gaat stress. snel, hè? Ja. En er is slechts één luikje in dat uh, hoofd van die uh, altijd zesjarige opengegaan. En hebben we al zoveel verhalen uitgehoord. Dat houdt nooit op. Uh, deze man, uh, Joost Elvis, die spreekt uh, op 17 april op het Pink Congres in Zeist. En hij, uh, mij, sorry, en, uh, hij heeft een boek geschreven dat heet Sustinism is de Nieuwe Modernism. En daarin kunt u zijn idee goed en dat van Michiel Schwartz teruglezen. En uh, ja, het is natuurlijk... Uh, ja, hij heeft zijn eigen naam er ook wel op gezet, dus het komt, uh, komt best in orde. Het komt allemaal best in orde met deze man. Wat gaat u op uw tegel zetten? We hebben nog maar 20 seconden. U gaat nu bezig, ik vertel dat het zo... Do more with less. Do more with less. Uh, in plaats van... Uh, less, do, is uh, less is more. Ja, dat is more de, de nieuwe slogan na Less is more, do more with less. Dat Zometeen is van Buckminster Fuller. Zometeen twee dingen met maar geen terreintjes. En dan gaat het onder andere over John demjan die vandaag veroordeeld is... Dank u wel voor het komst. meneer Elvers, dit was aflevering 2277. Maandag gaan wij van Dik Hout met zanger Martin Buitenhuis van Dik Hout. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot maandag. Radio 1. En Eend... NTR brengt cultuur. Elke dag.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 de Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Dit is Radio 1.